12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Opnieuw een kunstroof uit het museum. Dit keer in Venlo. Op Cyprus heeft het parlement nog altijd niet gestemd over plan B. En in Birma is de noodtoestand uitgeroepen na nieuw sectarisch geweld. Het weer droog en zonnig vanmiddag. Het wordt 2 tot 5 graden. Door de stevige oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Morgen dan is het bewolkt. Iets lagere temperaturen, net boven het vriespunt. En in het zuiden zelfs kans op wat sneeuw. Een inbraak, een kunstroof opnieuw vanochtend bij het museum van Bommel van Dam in Venlo dit keer. Vier kunstwerken blijken er te zijn meegenomen. Aan de lijn nu de directeur van dat museum, Rick Verkouteren. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Wegens. Dag meneer Verkouteren, wat, wat is er weg? Belangrijke werken van Jan Schoonhoven en één werk van Thomas Reilich. Uit een particuliere collectie die tijdelijk bij ons tentoongesteld zouden worden. En uh, tussen vijf en zes uur geden ochtend, uh, is er een soort ramkraak geweest. En uh, ja, erin en eruit alle... Uh, alle zaken die technisch en detecterend moesten werken, hebben gewerkt. Ja. Maar we kijken wel tegen acht spijkers aan op en, dit moment. En, en wat is er dan gebeurd? Zijn ze met een, met een auto de voordeur binnengereden of zo? Nee, hij is opengevrikt op een of andere manier met werktuigen. Ja. En uh, ja, je hebt het nakijken. En, en is, is het duidelijk dat dit werk van kennis is? Hadden ze speciaal op deze uh, schilderijen van Schoonhoven en, en Riley gemunt? Het lijkt roof te zijn geweest met betrekking tot uh, Jan Schoonhoven. Jan Schoonhoven is uh, na Van Gogh en Mondriaan ons ja, de, de snelst reizende ster internationaal. Volgend uh -huh. jaar komt er een hele grote tentoonstelling in het Guggenheim Museum. Uh, uh, werken van Schoonhoven hebben we ook zelf in eigen collectie en die zijn ook al vijf, zes keer internationaal uitgeleend. Dus er is vanuit het buitenland ook ontzettend veel belangstelling voor juist de nulgroep en Jan Schoonhoven is daar de belangrijkste ja. representant van. Ja. Want, want er hangt in uw museum ook werk van, van Loetjebert en Armando. Uh, bedoel, dat, dat hebben ze laten hangen? Ja, dus het lijkt zeg ik, een gerichte roof te zijn geweest. Nee, ja. Al enig idee uh, ja, in welke richting de daders gezocht moeten worden? Nee, nee. en ik kan daar ook geen mededeling over doen in zaken lopende onderzoek. Uh, maar we hebben ook geen enkele aanwijzing. Nee. We nee. nee. wachten met u af hoe dit gaat aflopen. Meneer Verkouter, directeur van het Museum van Bommel van Dam in Venlo. Ik dank u wel. U ook bedankt. Hartelijk dank. Andere overval, de overvallers van het Brinks-depot gisternacht in Best. Die overvallers komen vermoedelijk uit België, denkt Justitie. En Justitie denkt dat ze ook verantwoordelijk zijn voor de overval op een Brinks-vestiging in Amsterdam. Dat was in juni 2011. Verslaggever Theo Verbrugge. De kern van de bende die zou bestaan uit Marokkanen en Algerijnen. Die komen uit de buurt van Brussel. Van daaruit opereren ze ook. En mogelijk zijn er ook een aantal Noord-Afrikanen uit Noord-Frankrijk bij betrokken. Bende pleegde vermoedelijk ook overvallen in Duitsland en Frankrijk. Overvallers gebruiken zware wapens en explosieven... en het lukt ze tot nu toe steeds om snel weg te komen na een kraak. Op Cyprus is het parlement nog steeds niet bijeen gekomen om te debatteren en te stemmen over een alternatief reddingsplan. Het plan B zoals het genoemd wordt. Die zitting die zou vanochtend om negen uur beginnen. Dat was al een uitgestelde zitting, want er zou gisteravond gestemd worden. Dat werd vanochtend vroeg negen uur, maar nog altijd niet bijeen. Gertjan Dennekamp, op Cyprus. Gertjan, uh, waarom zijn ze eigenlijk nog niet bij elkaar gekomen? Ja, het is natuurlijk wel een enorme klus die ze hebben. Ze moeten maatregelen nemen dat, die zullen leiden tot het ontslag van vele honderden mensen. De verwachting is 2500 man die uit de bankensector moet verdwijnen. Uh, daarnaast heeft het andere financiële gevolgen. Dus dat men de tijd neemt om daar even naar te kijken, dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Het gaat in totaal om negen wetten die moeten worden aangenomen. En uh, die behelzen dan de vorming van dat reddingsfonds. Maar ook het opknippen van de banken en ja. vervolgens ook nog maatregelen. Maatregelen die moeten voorkomen dat heel veel geld uit het land zal uh, verdwijnen. Dus al met al uh, een enorme klus. Uh, vanochtend is men bij elkaar geweest. Toen zijn de plannen uitgelegd aan de specialisten en de fractievoorzitters. En die hebben gewoon iets meer tijd nodig om daarna te kijken... of er echte hobbels nu zijn, of er echte bezwaren zijn. Dat weten wij niet. Wij mogen zijn, we mogen zelfs het parlement niet in als media. Dus uh, ja, of ze vandaag nog gaan uh, stemmen, dat is voor jou ook uh, kijken. Ja, dat is zeker koffiedik kijken. Wij krijgen in ieder geval het bericht dat het niet uh, uh, nu meer zal zijn. Dat ze hoogstens in de middag bij elkaar zullen komen. Maar hoe laat dat zal zijn en of dat zal zijn, dat weten we gewoon niet. Want de tijd begint wel te dringen. Maandag, dan, dan moeten ze eruit zijn. Dat klopt. Uh, maar ja, dan hebben ze dus nog een uh, weekend om uh, erover uh, te vergaderen. Maandag is nog een feestdag. Dan, dan gebeurt er ook nog niks. Dinsdag gaan de banken pas weer open. Um, ja, en, en dus het kan best zijn dat ze die tijd nemen. of dat ze toch zeggen: van, Nou ja, het plan is nu wat het is. Hier moeten we ja op zeggen. De mensen op straat zijn in ieder geval. Ja, misschien wel wanhopig. Uh, voor het parlement staat een grote groep demonstranten. Vooral medewerkers van de Tweede Bank van Cyprus, de Laiki Bank. Uh, die, die dreigen hun baan te verliezen. Zijn er erg bang voor. En zeggen ook dat 2500 man op een, en op een, op een bevolking van een miljoen echt heel veel is. Dat grote gevolg zou hebben voor de economie van uh, uh, Cyprus. Dus mm. men vreest echt wat er uit het parlement komt vandaag. Hou ons op de hoogte. Dankjewel, Gert-Jan Dennenkamp. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. In Burma is de noodtoestand uitgeroepen. Bij geweld tussen boeddhisten en moslims zijn de afgelopen twee dagen verschillende doden gevallen. Michel Maas, onze correspondent. Uh, Michel, uh, die noodtoestand, geldt die het hele land? Nee, die geldt niet in het hele land. Die geldt alleen voor een streek in het uh, midden van het land. Daar is een stad waar uh, enorm geweld uit is gebarsten tussen uh, boeddhisten en uh, moslims. Er zijn uh, moskeeën in brand gestoken, er zijn uh, moslimwijken in brand gestoken. Honderden moslims die hebben hun toevlucht gezocht op een politiekantoor en een voetbalveld. Hm. Maar uh, het lukt maar niet om dat geweld onder de knie te krijgen. En nu heeft dus de regering besloten om voor dat gebied de noodtoestand uit te roepen. Wat betekent dat het leger daar de macht weer overneemt. Dat geweld is al uh, een dag of twee uh, weer aan de gang. Het is ja, al langer aan de gang, maar weer opgelaaid in één keer. Wat is, uh, wat is de aanleiding? Waarom is dat? Nou, de aanleiding is eigenlijk uh, geweld in een ander deel van het land, in het westen van het land. Daar is uh, vorig jaar enorm huisgehouden onder de Rohingya. Dat is een uh, bevolkingsgroep, een minderheid, die volgens de Burmezen helemaal niet een beer naar thuis hoort. Het zijn moslims en uh, volgens de Burmezen zijn het uh, mensen uit Bangladesh en uh, horen ze daar maar naar te gaan. En die zijn daar... Uh, Verdreven hun moskeeën, hun wijken, alles is ook in brand gestoken. Er zitten nog tienduizenden van die mensen in vluchtelingenkampen. En de moslims in, die, uh, in het midden van, de, van het land waar dus uh, drie dagen geleden het geweld losbarstte, die lieten merken dat ze sympathie hadden voor deze Rohingya. En dat vonden de Birmezen de Boeddhistische Birmezen aanleiding genoeg om ook uh, deze moslims te gaan aanvallen. Mm. En uh, dat is een uh, heel gevaarlijke ontwikkeling, omdat... Uh, ja, in het begin zou je nog kunnen zeggen het was een etnisch conflict. Uh, het ging alleen maar tegen die Rohingya, die mensen uh, die zich kwijt wilden uit Burma. Hm. Maar nu is het echt een strijd aan het worden tussen boeddhisten en moslims. Een ja. geloofstrijd. En, en dat is iets dat kan natuurlijk uitwaaieren over het hele land. En dat is veel gevaarlijker. Michel Naas, over het uh, opleiende geweld en de noodtoestand in een deel van Burma. Dankjewel politie heeft in het onderzoek naar de liquidatie van twee mannen... in de staatsliedenbuurt in Amsterdam een tweede verdachte aangehouden. Dat is een Amsterdammer van 32. Eind januari werd al een 24-jarige man opgepakt door de politie. Bij de schietpartij kwamen twee mannen van 21 en 28 om het leven. En ook schoten de daders met automatische wapens op de politie. De nu aangehouden verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het is tijd voor verkeersinformatie. Na de ANWB nu John Hoga. Met een viel op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. staat straat Klop, het complein 3 kilometer. Nog één keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide NOS-journaal. Op Cyprus heeft het parlement nog altijd niet gestemd over plan B. Sterker nog, het is nog niet bij elkaar gekomen nu. Er wordt nog druk overlegd. Opnieuw een kunstroof uit een museum. Deze keer vier topstukken in Venlo gestolen. En in Burma, we hoorden het zojuist van Michel Maas. is de noodtoestand uitgeroepen in een deel van het land na nieuw sectarisch geweld. 9 over 12, dit was het uitgebreide nos journaal. Zometeen geen lunch, maar een Avro nos productie in combinatie van vrijdagmiddag live en langs de lijn. Het lange paasweekend ertussenuit. Kom naar Landal Greenparks. Daar is van alles te doen en te beleven. Kijk voor de allerbeste last minutes op landal.nl.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live en NOS langs de lijn. Jeroen Stolborst en Jan Mom. Een hele middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar je van harte welkom bent om deze speciale schaatsuitzending bij te wonen. Sebastian Timmerman en Hein Otter Speer doen verslag van de WK-afstanden in het Russische Sochi. De generale repetitie natuurlijk voor de Olympische Spelen volgend jaar. En... De WK-afstanden is hier ook te zien. In de kroon hangt een groot scherm. En we hebben gasten, rond. Zeker, we praten tussendoor met Siebrand Buma, CDA-leider. Maar toch vooral ook schaatser. Jochem uitdagen is er. Uit, nee, Olympisch kampioen moet ik altijd zeggen. Op de 15 kilometer in 2002. Hij is ook wel een beetje sportbobo, hè Jochem? Ja, kan ik je wel noemen hè? Ja. Zo'n temperator wil hij niet. En Frisbaan is er ook. Nou, dat is natuurlijk een erkend schaap. Vaste vrijdagmiddag live elementen, de column van Justus van Oel. Heel veel satire en natuurlijk, zoals altijd, prachtige live muziek. Dit keer van Staten. En de vinger zijn. Wij verzorgen de muziek tijdens deze vrijdagmiddag live langs de lijn. Wil je ze niet alleen horen maar ook zien, ga dan naar de site vrijdagmiddaglife.afro.nl. En wil je reageren, doe het via Twitter. Hashtag afrovml. Snel nu naar de hal van Sochi. Naar misschien wel een van de leukste afstanden. Dit weekend de 1000 meter voor mannen. Sebastian Timmerman, en je hebt een speciale gast naast je zitten. een Otterspeer, die dit seizoen niet alleen derde werd op de WK Sprint. maar ook twee Wereldbekerwedstrijden won op de 1000 meter. Waar we nu Harald Sielos zien finishen, de led. En die uh, zwaait een beetje met zijn arm van rechts naar links... op het moment dat hij naar het scorebord kijkt. Zo van, verdorie. Want 11-19, daarmee komt hij niet aan de tijd uh, die momenteel bovenaan staat. De enige rijder, namelijk die binnen de 1 minuut 10 seconden heeft gereden... komt uit Italië, Mirko Nenzi. In de week dat Gianni Romme weg is gegaan bij de Italianen als bondscoach... rijdt 1 0, 9 72 En dat is uh, dus de snelste tijd. Nog uh, twee ritten en dan krijgen we Mark Tuitert als eerste Nederlander in de baan. Want we zijn uh, toegekomen aan... De zesde rit van de twaalf ritten in totaal op deze duizend meter. Inderdaad een hele mooie afstand. De afstand waar uh, Stefan Groothuis de titelverdediger is. Hij won vorig jaar in Heerenveen. Een van de drie Nederlandse wereldkampioenen. Jan Bos was de eerste in 1999 ook in Heerenveen. En daarna twee keer Wennermars 2003 in Berlijn en 2004 in uh, Seoul. Dat waren de uh, drie Nederlanders die in totaal dus vier keer wereldkampioen werden op deze kilometer. Nu in de zesde rit Jamie Gregg uit Canada tegen Zbigniew Brug. Uit Polen en Hein Otterspeer, dus naast me, die sinds die de hal uh, is uh, binnengekomen. Zo dik half uur geleden uh, om de havenklap wordt gevraagd: goh, hoe vervelend is het voor je dat je hier moet zitten als winnaar dit seizoen van twee wereldbekerwedstrijden? Ja, ik zeker weten. Het. het is uh, nee, inderdaad, ik ben daar, Het is behoorlijk vervelend. Het is uh, ontzettend zuur. Ja, het is toch een beetje tussen haakjes jouw afstand. Ik heb uh, vier uh, Vier ritten internationaal gewonnen. Er komen nog twee ritten bij een uh, WK Sprint voorbij. Je noemde het al twee wereldbekers. Maar... Uh... Ja, het is gewoon een Goed, niet gekwalificeerd via de, de Nederlandse regels. Dus ben je te gast bij mij. En kijken we nu naar de zesde rit. Jamie Greg tegen Sabinehu Broedka, Waar net de snelste opening was voor de Canadees. Jamie Greg in 1647. Een rijder ook goed op de 500 meter. Eigenlijk is dat zijn favoriete afstand. Eerste volle ronde gaat in 25-6 voor Greg. En de Pool Broetka rijdt een tiende van een seconde sneller in deze ronde. Rijdt een hele goede ronde, ja. En uh, Broetka die, uh, heeft ook al bewezen een goede duizend. Dus te rijden. Hij uh, verloor maar net van de uh, Mark Tuituit in de B-groep in Calgary Dus uh, hij kan ook hoog in de 1-7 rijden. En je ziet dat hij hier in de buitenbocht uh, behoorlijk aanzet. En uh, Greg eigenlijk op een straatlengte rijdt de laatste paar meters. En hij finisht dan uiteindelijk in ja, 1.945. En goed, dat hoor. is een uh, behoorlijke verbetering. Drie tiende van de seconde van de tijd van Nancy. En dus staat Broedka gisteren trouwens zesde op de 1500 meter. Daar hadden we misschien toch net ietsje meer van verwacht. Hij zelf denk ik ook wel, want won dit seizoen een wereldbeker op die 1500 meter als eerste pol ooit. Gisteren dus zesde voorlopig bovenaan op deze 1000 meter in 1,945. Nancy dus verbannen naar de tweede plaats. Silos nu op de derde plaats. En Greg bewijst inderdaad eens te meer dat de 1000 meter eigenlijk voor hem net ietsje te lang is. Want in de laatste ronde geeft hij toch te veel toe. Komen we toe aan de de zevende rit. Hierna Mark Tuitert tegen Nico Ile In de negende rit rijdt de titelverdediger Steven Groothuis tegen Denis Kuzin En in de laatste rit rijdt Kjeld Nuis tegen Shawnee Davis, de Olympisch kampioen. Nu zien we een andere Amerikaan in de baan. En dat is Brian Hansen. Die dit seizoen voor de eerste keer in zijn carrière ook een wereldbekerwedstrijd wist te winnen. Dat was in Erfurt. Daar won hij. Net voor Stefan Groothuis. Die versloeg hij trouwens ook in een rechtstreeks duel. En hij rijdt tegen de winnaar van het Olympisch Zilver in Vancouver. Tybe Mo. De Koreanen uh, Heijn, zijn altijd een beetje moeilijk te peilen. Absoluut. Kijk naar een uh, q Lee. Je, Die kan heel de wereldbeekcyclus slecht rijden. Maar op een WK staat hij er altijd. En, Is hier niet uh, trouwens, want ook niet gekwalificeerd? Nee, inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd wat uh, Mogan gaat neerzetten nu. Ze hebben een goede tegenstander, een goede rit. De laatste kruising zal hij uh, hopelijk achter, uh, achter Brian Hansen proberen te profijt van te krijgen. Maar uh, ja, even zien hoe Branson, uh, Brian Hansen goed gaat. Kijken we naar de opening. Oh, de tijd loopt door in deze rit. Dat is niet al te fijn. Maar in ieder geval is Mo de rijder die aan de leiding ligt op dit moment in de baan. En komt de kruising opgereden. En heeft hij dus zeg maar vanuit de start gezien de eerste volle ronde erop zitten. Met toch een behoorlijk verschil naar Brian toen Maar Mo is ook echt de betere sprinter van deze twee. Hensen zal het dadelijk moeten hebben van zijn laatste ronde. Mo door de buitenbocht heen. Heeft nog altijd een meter of drie, vier voorsprong op Brian Hansen Wederom loopt de klok door. Dat is nog altijd lastig bij het schaatsen. Want als er is ...waar we afhankelijk zijn van de tijd, dan is het natuurlijk wel het schaatsen. De klok loopt wel, maar de klok blijft zeg maar niet stilstaan op het moment dat ze de finishlijn passeren. Terwijl Mo buitenom komt bij Hansen voor de laatste keer op de kruising. Hansen probeert in de buitenbaan nu mee te gaan met Thij Mo de Koreaan in de laatste binnenbocht heeft dus wat dat betreft het voordeel. En dan gaat de ritwinst naar Be. Mo blijft dan nu de tijd wel stilstaan of niet? De tijd loopt door. Ja, het was in de 1 ja. voor wat wij konden zien... Maar uh, wat het dan precies is in deze, tijd, uh, in deze rit, dat is dan nog even de vraag. Ik dacht jammer. wel dat Tijbermo in de 1 minuut en 9 seconden reed. Wint in ieder geval de rit van deze Brian Hansen. Maar we moeten dus eventjes wachten uh, voordat we de officiële tijd meekrijgen van Tijbe Mo en Brian Hansen. En dat allemaal uh, voordat Mark Tuitert in de baan gaat staan ploegenoot van uh, Heijn Ottespeer. Die dus uh, naast mij zit. Betekent dat dat. Uh, wat jou betreft. de nervositeit ook nog ietsje toeneemt nu? Ja, mijn. Uh, mijn oksels beginnen een beetje te zweten. Nee, ik. mijn hartslagen. die gaan altijd. Uh, behoorlijk stijgen. als er iemand. van ons team rijdt en iemand. Uh... Ja, weet je, op jouw afstand en uh, op een sprintafstand is altijd spannend. En uh, Mark is goed. Ik hoop dat dit nu waar maakt. En we zien trouwens dat Tybe Mo de snelste tijd heeft gereden. Dus we ja, zaten or. goed dat het in de 1.09 was. 1.9.24 is nu de snelste tijd van Mo Hansen. Ook in de 1.09, maar de vierde tijd voor hem betekent dus dat Mo bovenaan staat voor Broetka en Nancy. En tijd het ietsje lange pauze moest nemen. We zagen hem met trainingsjasje weer aandoen. We zagen hem even wegschaatsen bij de start. Dat lijkt me lastig Hein, als je net voor de start zoiets hebt... Zoiets ...ongrijpbaar hebt, dat, uh, dat de tijd eventjes in de steek laat... ...dat je dan zo'n extra uh, pauze moet inlossen. Ja, je, je stelt je voorbereiding echt eigenlijk op de minuut uh, in voordat je moet starten. Dat, uh, dat, ja, dat calculeer je eigenlijk helemaal uit. Dan is het uh, Als er iets op je pad komt wat gewoon ja, even verrassend is... ...dus in dit geval dat de tijdwinning er even mee stopt, dan uh, is dat niet prettig. Maar uh, ik denk dat Mark ervaren genoeg is om hier goed mee om te gaan en uh, de rust uh, bewaart. Gisteren werd hij zevende op de 1500 meter. Ja, ja, ja, het was het eigenlijk net niet. Vooral in de laatste, laatste ronde. Hoe was hij er aan toe? Hij uh, was er uh, ja, eigenlijk wel aardig aan toe. Het was, uh, ja, het was niet slecht, het was geen slechte rit. Uh, ja, Juskov stak er, wel, stak er wel echt met uh, kop en schouders bovenuit. Uh, maar ik, uh, ik, ben wel, ja, ik, ik denk wel dat hij een goede rit gaat neerzetten. De opening en de tussenronde was goed, dus uh, ja, het eerste stuk lag er niet aan gisteren. En uh, maar ja, meer heb je ook niet nodig op een 1000 meter, dus zijn een rondje korter. Dus waren de zware omstandigheden die hier, waar je iedereen over hoort... zijn die dan een beetje het voordeel van een rijder als bijvoorbeeld Mark Tuiten? Ja, jongens die de goede uh, 1500 meter aankunnen, kijk naar Brodka. Je ziet uh, dat hij afsluit met een rondje 26-9. Ah, dat is veruit het snelste van het hele veld. En uh, ja, de laatste ronde wordt het hier wel uh, gewonnen. Dus ik ben benieuwd. Ja, Stefan Groothuis die schaatst op dit moment ook voor onze neus langs de, de titelverdediger. De winnaar van vorig seizoen in Heerenveen. Toen uh, won hij en eindigde Kjeld Nuis op de tweede plaats. Kijk even naar de overzijde. Of Mark Tuitert daar inmiddels uh, alweer staat. Nee, dat doet hij nog niet. Zit nog steeds zeg maar, uh, op het bankje uh, in de buurt van uh, de start. Met uh, uh, ga, ga ik, uh, een beetje voorover uh, gebogen. En zo duurt het denk ik nog heel eventjes. Voordat wij uh, verder gaan met deze 1000 meter met de achtste rit. Mark Tuitert tegen Nico Ile. Dus... Kleine uh, extra pauze hier in de uh, Adler Arena, de Olympische Hal in Sochi. We kunnen meteen beginnen met, uh, hè? met een analyse van Jochem Uitdagen. Jochem, jij hebt in ieder geval wel alles meegekregen al. Wij waren hier nog druk met van alles nog wat. Uh, Laten we eerst maar even kijken het, het ijs. Hoe ziet dat eruit? Er was gisteren al wat om te doen. Nou, wat je ziet, het is natuurlijk de eerste echte grote wedstrijd... die ze daar in Sochi uh, laten rijden. En het is altijd een beetje inregen van hoe gaat er gereageerd ja. worden... ook als er wat publiek in komt. Ik vind het overigens niet heel vol zitten. Het vol is leeg. Zonde. Ik vind echt een afgang voor een WK... wat moet het hoogtepunt zijn van... Ja, zit je alleen voor familieleden en officials? Nou, je, zou, je zou verwachten zeker in een stad als Toc Sochi dat ze zeggen van joh, we gooien het helemaal vol zeker met oog ja. op volgend jaar op de winterspelen. Ja. Dus dat, uh, dat ben ik met je eens. Dat is een beetje raar eigenlijk, hè, dat, de test, dat een testwedstrijd meteen een WK is. Ja, en dus dan moet, moet hij gewoon een jeugdwedstrijd zijn of ik noem maar wat een, uh, een nationaal kampioenschap. Nou, ik vind dat ze dat prima kunnen doen. Dan moeten ze ja. meteen op scherp zijn, jou ja, hoor, maar Ze je... hebben wel problemen met de tijdwaarneming nu. Ja, maar ik vind dat dat daar neem ik het niet op zich van de organisatie op. Dit kan overal gebeuren. Okay. Maar dit is toch een belediging voor de schaatsers dat je in zo'n hal een WK Mooi te rijden. Nou, wat we wat zien. het hoogtepunt moet zijn waar mensen dollend. Dus als we op de tribune moeten zitten, zie je alleen familieleden. Ja, gra graag. Is. Alleen wat we zien, is, zodra het niet in Nederland is, dat het overal een beetje ja, de Moskou zit. Ja. En ik, ik, wat ik jammer vind, en ik vind dat er echte organisatie Dan aan de gaat het reinen, worden, Ja, de, ja oh, we gaan ja, staat heel snel Sorry, sorry. sorry. Ja, ja, we kunnen hier nog uur over praten. Dat gaan we gaan misschien nog wat doen. Nu weer terug naar uh, Sebastiaan en Heijn. En uh, wij horen het fluitje horen we trouwens nog een keer van uh, de starter. En dat is altijd het teken dat uh, de rijders worden opgeroepen richting de start. En dus heeft uh, Mark Tuiter het uh, trainingsjasje weer uitgedaan. Aan de zijkant uh, op de boarding gegooid. Net als Nico Iles en tegenstander Tuitert het start in de binnenbaan heen. Is dat in zijn voordeel? Ja. Uh, hij weet van Nico Eelen dat hij uh, hard gaat openen. Dus een eerste ronde ja, ook uh, gelijk zal zijn aan die van Tuitert. Maar de tweede ronde is uh, Mark de duidelijke, de betere. Dus dat geeft voordeel voor de laatste kruising waar hij achter Nico Ile aan kan. De coach Geert ah, van Velden kijkt ook toe wilde ik zeggen. En die maakt nu ook even met de mond het gebaar van, oh, wat een valse start was volgens mij voor Mark Tuitert. Maakt eigenlijk niet zo heel erg uit wie de valse start maakt. Feit is dat er een valse start is. En er mag er nog maar eentje zijn tegenwoordig. Dat is al heel wat jaren per, uh, per rit. Maar ik dacht dat het Tijd het was die uh, wat onbalans had bij de start. En daardoor start de starter twee keer en moeten de beide rijders terug. Dus en moeten ze zich opnieuw gaan opladen voor deze 1000 meter rit. Waar we dus uh, beland zijn in de achtste rit. En waar Tijbe Mo uit Korea met 109.24 de snelste tijd op zijn naam heeft staan. Wij zaten net van tevoren even te praten. En toen zeiden we al 109 laag zal een beetje wel de winnende tijd worden. Dus wat dat betreft lijkt die tijd van Mo erg goed. Ja, Mora een hele stabiele uh, 1000 meter. Je ziet uh, dat hij de rust bewaarde tot 600 meter. En uh, daarna gewoon alle zijn krachten gooide en ook kwijt kon in de laatste ronde. En uh, ja, gewoon een hele degelijke goede rit van We Kijken nu of de tweede start goed gaat uh, bij Mark Tuitert en Nico Ielen. Dat moet natuurlijk wel, anders is het over en uit. Dat zou heel, heel triest zijn voor Mark Tuit. Het is zijn laatste race trouwens van het seizoen. Hij kan op vakantie na vandaag. Stond niet helemaal lekker stil. Maar toch in één keer, of in één keer, nu de tweede keer wel goed weg. Tijt het dus in de binnenbaan. Tegen Nico Ile in de buitenbaan. Mark die Oh, onderuit. Oh, nee, oh. ja. Oh, oh, oh. Oei, oei, oei. In de boarding ligt. Na uh, iets meer dan 50 meter is deze 1000 meter voor hem voorbij. Ile schaats natuurlijk door. Het gebeurt allemaal achter uh, zijn rug. 16.47 de opening voor de Duitser. En Tuitert staat alweer. Het gaat weer mis. Net als bij het weken Sprint in Salt Lake City dit seizoen. Waar het na zo'n 100 meter van de 500 meter... Onderuit gaat Hij schreeuwt het ook uit op het moment dat hij ter val komt. In de boarding toevallig ook nog eens, sajant genoeg, de boarding van de sponsor van Beslist.nl. En Nico Ile ondertussen die de laatste ronde ingaat in 42-26. En het die meteen het ijs verlaat. Ja, er valt natuurlijk helemaal niks meer te halen voor hem. Ile, die was net langzamer dan Tijbemoe was. Maken we dus eerst maar eens eventjes deze rit af met die grote Duitser. Die sterke Duitser, 27 jaar is die, komt uit Chemnitz. Maar wat een Domper, domper, domper voor Mark Tuit. Die ziet zijn seizoen in mineur eindigen. Hier komt Ile. 1'9'24 komt hij niet aan. 1162 de achtste tijd tot nu toe. Ja, zo valpartij. Eijhein, kon jij zien? We hebben een paar keer op de monitoren in het stadion. De herhaling gezien, kon jij zien wat er mis ging? Ja, ik, uh, ik dacht te kunnen zien, ook even in de herhaling dat zijn linkervoet wegschoof. Uh, dus dat betekent dat hij, ja, ja, hier zien we het ook. in een beeld Ja, dat zijn uh, schoen op het ijs komt, de, daardoor wordt de druk op je buizen wordt verlicht. En ja, in dit geval is je eerste bocht duizend meter door uh, stampt en rent eigenlijk. Dan is dat gelijk vertaal. Je schiet weg, je, ja, je buis glijdt van het ijs en uh, je glijdt onderuit. Kan ja, dat, dat is schrikkelijk zonde. Kan dat zonder dat ik al te erg naar excuses wil zoeken voor hem? Maar kan dat te maken hebben met eerst die extra onderbreking vanwege de tijd? Wanneer ik dan die valse start? Dat je toch een beetje de focus kwijt bent? Dat zou kunnen, ja. Uh, het speelt altijd wel een beetje mee. Normaal... Uh... Normaal kan je eigenlijk wel normaal rustig omgaan met de druk, ook als je een valse start hebt. En in mijn ogen was hij goed weg. Geen, uh, geen misstapjes of zoiets. Dus ja, het, uh, het is gewoon ontzettend zonde dit. Mark Tuitert schakelt dus zichzelf uit met een valpartij. En uh, Stefan Groothuis ondertussen aan de start. Vier ritten zijn er nog te gaan op deze duizend meter. En Groothuis zwaait nog een keertje met de armen om hem heen om zich nog een keertje op te peppen. Armen, nog een keertje omhoog titel verdedigen dus in deze Adler Arena vorig seizoen werd hij uh, wereldkampioen in Heerenveen toen een kolkentiel of nu dus inderdaad een behoorlijk lege Adler Arena gisteren zat nog wel redelijk vol moet ik zeggen met de 1500 meter gewonnen dus door de Rus Yuskov nu is het behoorlijk leeg en uh, neemt Groothuis het op tegen Denis Kuzin uit Kazachstan die start in de binnenbaan in één keer goed weg je ziet weer dat Groothuis heel voorzichtig op gang komt dat blijft toch zijn zwakke punt die start maar goed dat weet hij daar gaat hij mee om. Komt Groothuis dan wel goed door die eerste bocht heen. Dat komt hij wel. kuzin volgt. Die schaatst veel rechterop dan Stefan Groothuis doet. En dan is de opening in het voordeel van Groothuis 16.85. Is dat goed voor Stefan? Ja, daar kan hij goed mee weg. Uh, Stefan is wel een beetje van de ronde. Of, eigenlijk een beetje. Hij is van de ronde. Dus die, uh, zijn stuk moet nu gaan komen. En hij kan mooi achter die kuzin uh, aan. En dat uh, doet hij goed. Maar Cousine rijdt een goede, goede bocht. Dus die uh, zal op 600 meter ook nog wel uh, niet, zo niet zo weinig achter liggen dan op Groothuis. Groothuis onderdoor gekomen in de binnenbocht. Op weg naar de eerste volle ronde. Wat wordt daar zijn rondetijd? Cousine gaat nog altijd goed mee. 25-6 voor Groothuis. En een tiende sneller de rondetijd van Denis Kuzin en dan moet Groothuis oppassen, want hij moet dadelijk naar buiten toe. En dit is eigenlijk in het voordeel van Kuzin, want hij ja. heeft een richtpunt aan Stefan Groothuis op de kruising. Cousine heeft gaat veel winnen. meer snelheid. En Kuzin gaat denk ik inderdaad de rit winnen, want hij is al in de buurt bij Groothuis. Of Kuzin moet helemaal een stuk gaan en een fout maken in de laatste binnenbocht. Dat doet hij niet. En dus gaat Stefan Groothuis zijn titel kwijtraken. Gaat zijn titel niet met succes verdedigen, want wordt er dik opgelegd door Kuzin. Oh. En die rijdt 1-9-15. En dat is dus een verbetering van de snelste tijd. En voor Groothuis is het het niet. Schud met zijn hoofd. 1983 9 27-3 is zijn tweede volle ronde. De vijfde tijd al. En dus uh, gaat het voorlopig slecht met de Nederlanders. De valpartij vertuit het. En uh, Groothuis sowieso al niet op het podium. 25-6 om 27-3. Kun jij dan een beetje inschatten waar is het vooral heeft laten liggen? Um, nou, ik denk eigenlijk in de opening had hij wel iets harder gewild. Ik denk 1 of 2 tienden. Ja, in de eerste ronde, dat is meestal zijn wapen. Daar kan hij... Uh... Kan hij altijd heel goed uit de voeten. Maar nu uh, liet hij een beetje wat liggen. Hij, hij kan gewoon en mag eigenlijk niet langzamer in de eerste ronde zijn dan Kuzin. En, uh, maar Kuzin die reed echt een fantastische goede meter. In. Want hij zit maar één dikke seconde. één seconde en een tiende boven zijn persoonlijk record. Ja. Dat hij dit seizoen reed in Salt Lake City. Ja. Dus dat wil ook wel wat zeggen. Absoluut, ja. Uh, hij reed, uh, de laatste finale reed hij finale super goed. Hij was volgens mij ook echt in de top 5 te vinden. Hij ja. zat heel dicht bij het podium. Dus uh, die jongen is echt aan de, goed aan de weg aan het timmeren. En heeft uh, denk ik Klef ja, een hele goede coach. En wij moeten het uh, wat Nederland dus betreft uh, hebben van Kjeld Nuis. Die straks in de laatste rit rijdt tegen Shawnee Davis. Nog uh, drie ritten in totaal te gaan. Tyler Darrow, een uh, Canadees die uitkomt voor uh, de CBA ploeg. De internationale ploeg van uh, Pieter Muller nu in de baan. Tegen Alexei Jezin, een rust dus weer in de baan. En uh, dus uh, zijn de Russen... Iets luidruchtiger, de Russen die er zijn eigenlijk zo'n beetje in de eerste bocht vanuit de stad. 1000 meter beter gezien, daar zit wel een plukje publiek. En die kijken dus naar Jezin in de buitenbaan tegen Tyler Darrow in de binnenbaan. De opening is in het voordeel van Jezin 16-71. En daarmee is hij ietsje sneller dan Dennis Kuzi was. Maar die had dus een hele, hele, hele goede slotronde. waarmee die dus uitkwam op 1 9, 14 En een team sneller was dan Ty Bumol. De kruising heeft Jezin een mooi richtpunt aan Darrow. Komt mooi naar de Canadees toerijden... Nu toeslaan in de volgende binnenbocht technisch ziet het er aardig mooi uit bij Alexa Jezin. Ja, Schaat ze daar een mooie binnenbocht. Kan kracht goed kwijt voorlopig nog. En ligt ook nog steeds voor ten opzichte van de tussentijd van Kuzin. De rondetijd van Jezin was 25-6. Maar ja, die slotronde van Kuzin verloor maar 1 seconde en een tiende van een seconde in die slotronde had een mooi richtpunt aan Groothuis. Dat heeft Jezin niet moet het alleen doen. Nu in de buitenbocht Tyler Derwo komt er niet meer aan. De ritwinst gaat naar Alexa Jezien. Behalve die 1.09 14 erin zit, dat betwijfel ik. Nee hoor, die zit er niet in. Zelfs wordt het in de 1-10 door die slotronde van 28-1, 1, 1 10, 42, de negende tijd. En ook Jezin schudt het hoofd, gaat dus kapot in uh, de laatste ronde. Dat zie je veel schaatsers gebeuren. Dat zagen we gisteren ook, Heijn, op de 1500 meter. Ja, zeker weten. Omstandigheden zijn zwaar. En jongens zoals Kuzin en uh, Brodka, die komen hier eigenlijk ver het beste... Uh voren en dat is duidelijk te zien in de slotronde. Daar uh, verliezen de echte spinters zoals uh, Jezin in dit geval en, uh, en een Lobkov. Ja, die, die pakken toch uh, is een goed uh, wat tieners in de opening... ...maar verliezen te veel in de laatste ronde. Ja, en in de laatste voorlaatste rit moet ik zeggen... ...gaan we nu kijken naar uh, Samuel Swartz en uh, Danny Morrison. Samuel Swartz, een Duitser die dit seizoen uh, één keer won. Dat was in Harbin. Hij stond nog uh, drie keer daarna op het podium. Of da daaromheen eigenlijk. Eén keer zilver, twee keer brons. Wisselvallige Duitser tegen Danny Morrison die terug is nadat hij zijn kuitbeen brak eind december tijdens het uh, langlopen 1500 meter reed Morrison niet, daar raakte hij dus zijn titel kwijt. Hij richt zich helemaal op deze 1000 meter tegen een zwart. Wat mogen we nou verwachten van die wisselvallige zwart zijn op dit ijs? Ja, dat is, dat is een beetje de vraag. Hij heeft uh, echt wel laten zien dat hij er echt bij hoort, ook, uh, ook in de, de snelle banen, zeg maar. dat doet hij het hartstikke goed. Dus uh, ik hoop dat hij zijn vorm nog even door kan zetten voor hem. Maar ik, uh, in, in Heerenveen viel hij eigenlijk al een beetje tegen. Toen was hij al volgens mij net uh, top 10 bijna. Ja, negende, ja net ja, maar top 10 inderdaad. inderdaad. Dus, uh, maar ik ben meer benieuwd naar Morrison. Want dit is uh, volgens mij zijn twaalfde aanraking op het ijs sinds een kuitbeen. En uh, ik sprak iemand met, uh, in de bus die zei ook echt, ja, hij heeft acht weken niks kunnen doen. En uh, in Heerenveen vorige week of twee weken terug weer begonnen met schaatsen. En nu kijken wat hij neer gaat zetten. Hij uh, ligt achter ten opzichte van Samuel Swartz. Die opening in 1662. En uh, een uh, behoorlijke voorsprong heeft ook in deze eerste volle ronde. De Duitse door de buitenbaan heen is uh, 29 jaar oud. Komt uit Berlijn. Morrison komt iets meer op stoom nu. Is dat te zien in de rondetijd. Bijna ligt wel een Valentino nog achter ten opzichte van Swartz in uh, de volle ronde. Dit kan wel eens een moeilijke kruising worden als Morrison nu niet versneld in de binnenbaan. ook oh, is in het voordeel zegt van Schwartz: Die komt prima uit de buitenbocht. Kan mee liften als het ware achter Danny ja. Morrison. In de slipstream. Nu naar binnen toe. Allemaal in het voordeel van de Duitser. Dit is allemaal in zijn voordeel. Kan hij dat afmaken ook qua tijd? We verliezen wel wat snelheid in de laatste bocht. En nu op weg naar de finish. 1'09'14 is het de kloppen tijd. Hij komt daar niet aan en ook niet aan het podium. Want met 1'09'72 valt hij daar nu al net buiten. De vierde tijd namelijk voor Samuel Swartz en Morrison de elfde tijd. Ja, ja, ja, dat mag je ook niet anders verwachten. Misschien als iemand net terug is van zo'n blessure aan het bovenbeen. En Cousine ondertussen heeft de handen voor het hoofd. Want Denis Kuzin is ondertussen al zeker van een medaille. Want die staat op de eerste plaats. En er komt nog maar één rit. Mosta, tweede, Broedka, derde. Dat is toch wel verbazingwekkend dat de Kazach sowieso hier een medaille gaat meepakken op deze duizend meter. Zoveel medailles heeft Kazachstan in de historie niet behaald. Eén keer brons slechts. Dat was in het allereerste seizoen van de wk afstand in 1996. Toen behaalde Lyudmila Prokasheva brons op de drie kilometer bij de vrouwen. En sindsdien behaalde Kazachstan nooit meer een medaille. Daar komt dus nu sowieso een medaille bij. Maar wat wordt de kleur? Laatste rit. Shawnee Davis tegen Kjeld Nuis. Nuis in de buitenbaan. Davis in de binnenbaan. Ik zeg dan altijd meteen. Is in het woorden van Davis. Ja. en uh, ja, Dit is precies de rit ook uh, in Calgary toen Davis won. Toen uh, werd Kjeld eigenlijk net in de laatste meters verslagen. Kjeld ging, uh, ja, die start nu in de buitenbaan. Die heeft een mooie eerste kruising. Want die start normaal gesproken wat sneller dan Davis. Maar... Ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe goed Davis eigenlijk nu van de lijn komt. Je ziet, uh, je ziet dat hij hard getraind heeft de laatste tijd. Tenminste, ik heb dat gezien. En uh, hij, gisteren was hij ook goed, dus ik denk dat hij nu ook al goed laat zien. Tweede op de 1500 meter waar Kjeld Nuis er... Oeh, valse start ook in deze rit. Tweede, dus Sjörnie Davis op de 1500 meter. Maar waar Kjeld Nuis ver verwijderd bleef, uiteindelijk van het podium. Nuis maakt gelijk na die valse start weer even zijn ijzer schoon. Rijdt ver uit. Pakt eventjes zijn rust mee. Bijna als het ware in de bocht voordat hij omdraait. En Sjörnie Davis draaide ietsje sneller terug richting de start. Hoe moet Nuis. Dit aanpakken, tactisch. Of is het gewoon een kwestie van rammen en dan maar zien waar je uitkomt? Nee, het is toch niet makkelijk om in de laatste rit te starten. En je weet dat je kans hebt. Hij is gewoon hartstikke goed. Hij doet het ook goed op de 1500 meter, maar er was net een rondje te ver. Nu is het een rondje minder en hij heeft vorig jaar bewezen dat hij na mindere 1500 goed een duizend meter kan rijden. Dus hij moet er rustig blijven nu. Hij neemt ook echt de tijd voor, dat zie je. Dus uh, hij gokt gewoon alles op die eerste kruising. En uh, dan gewoon afstand nemen. Als je te weinig afstand neemt van Davis, dan pakt Davis je. En dat wilde hij niet op zijn geweten hebben. Dus. Uh... Ik, ik vind het spannend nu. Vorig seizoen werd hij inderdaad achtste op de 1500 meter. En uh, daarna tweede op de 1000 meter achter Stefan Groothuis. Die teleurgesteld al het middenterrein heeft uh, verlaten. Groothuis staat nu al zesde. En uh, mocht u later hebben ingeschakeld. Mark Tuitert onderuit gegaan op deze 1000 meter. Die beslist gaat worden in de komende dikke minuut. Want de slotrit is vertrokken. Nuis in de buitenbaan tegen Shawnee Davis. De Olympisch kampioen van Turijn en van Vancouver. Op deze kilometer inzet. De 1.09.14 de tijd... Waar... ...waarmee Denis Kuzin uit Kazachstan verrassend bovenaan staat. Nuis opent in 1679. 1699 is de opening voor Davis. Die zit dus in de buurt van Kjeld Nuis. Maar Nuis nu in de buurt van Davis als ze de, eerste of de tweede bocht uitkomen. Nuis uit de buitenbaan nu richting Davis op de kruising. Moet hij in ieder geval nu het verschil gaan maken in dit rondje... ...vanaf de kruising gezien met de twee binnenbochten. Maar Davis gaat goed mee hoor. Davis gaat heel goed mee in de buitenbocht. Het verschil is niet groot. Het verschil is er wel in het voordeel van Kjeld Nuis... Die door Komt en 14 De voorsprong heeft op, uh, uh, ten opzichte van Kuzins een ronde tijden. Maar ja, de laatste ronde van de Kazach was zo goed. En de laatste ronde van Davis is vaak ook goed. En nu moet Davis komen in de slotronde. Komt nog niet echt supersnel in de buurt. Maar heeft wel de laatste binnenbocht om het goed te maken. Maar Nuis gaat met een behoorlijke voorsprong de laatste buitenbocht in. Davis komt in de buurt. Maar Nuis nog altijd. Oh, misser. Daar kreelt Nuis in de buitenbocht. Zij aan zij. De lichte voorsprong nu voor Davis. Nuis komt terug. Maar Nuis komt niet goed genoeg oh. terug. En Davis wordt derde. De winst gaat naar Kuzin en Nuis wordt vierde. Kuzin, Denis Kuzin uit Kazachstan is de wereldkampioen op de kilometer. Is dat een verrassing, zeg hij hier in Sochi. Kuzin is de wereldkampioen op de kilometer. En Mo wordt tweede en Davis wordt derde. De nummers 1, 2 en 3 binnen 2 tiende. Want Davis heeft maar 1600ste achterstand op het goud op Kuzin en Nuis keelt. Stand op de vierde plaats. Zag jij ergens iets in die race van Nuis? Waar hij het heeft laten liggen, wat hij um, zich uh, mag aantrekken? Ja, een beetje een opening. Hij opende in de 16-7, maar hij kan ook al uh, in de 16-5. Maar zijn eerste rondje was echt supergoed. goed. van het hele veld, 25-3. Uh, dus ik dacht, nou, het gaat wel mooi worden. Maar je zag eigenlijk in de ene laatste bocht dat hij iets, iets veel kracht kostte. En uh, Davis die, die gebruikte natuurlijk zijn klas voor de laatste kruis. En die kwam de laatste bocht net onderdoor. En ja, we zeiden het net al wat we niet op hoopten. Maar het is, het is toch gebeurd. En het is gewoon heel zuur dat je twee keer tweede wordt. En nu vierde. Ja, ik kan me voorstellen dat die gemengde gevoelens die je had. Ja, ik wil het niet altijd te erg invrijven. Maar dat hij met deze uitslag nog wel iets groter wordt. Worden. Ja, inderdaad. Ik... Uh... Ja, het is een het is mysterieuze uitslag. Als je, als je geld op Kuzin had gezet, dan had je nu rijk geweest. Ja, Kuzin, 24 jaar. Is het iemand met wie jij wel eens contact hebt? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is uh, eigenlijk met. Uh, vrouwen, alles gaat ze, dus zeg je wel eens hooi en doei. Maar met Kuzin is eigenlijk echt een uh, lonely loner. Nou, dat zeggen we wat eigenlijk. Want uh, hij heeft bijna, bijna niet contact met uh, mensen. Soms met de enkele mensen die zijn taal spreken, maar dat zijn er niet veel. Het gekke was dat hij dit seizoen aanwezig was in Salt Lake City, waar Michel Mulder wereldkampioen sprint werd en jij derde werd. Alleen dan reed hij out of competition, daar reed hij het toernooi niet mee, maar daar was hij alleen maar om te trainen. Daar reed hij out of competition ook zijn persoonlijk record op de duizend meter en hij zit daar vandaag maar een dikke seconde boven. 1.09.14 is de winnende tijd voor Denis Kuzin, de verrassende nieuwe wereldkampioen, op de kilometer. Voor het eerst dat Kazachstan bij een weken afstanden goud pakt. Het zilver gaat naar Korea, Tai. Tijden... Mo, hij is weer terug, pakt de zilveren medaille achter Kuzin en Shawnee Davis strandt op de derde plaats. Keltenhuis wordt vierde en beste Nederlander, die rot vierde plaats voor hem. Stefan Groothuis achtste en Mark Het komt dus helemaal onderaan in de uitslag voor. En die heeft dit not finish achter zijn naam staan na die valpartij. Een aparte duizend meter zit erop. Bedankt Heijn voor uh, het goede co commentaar bij uh, mij. En wie weet valt er nog iemand uit voor de 500 meter van zondag. Wat de ben zeggen, gezegd Ja, en dan kan ik wat terecht gaan zetten wat ik eigenlijk nu voel. En dat is uh, heel veel energie en verbeterheid. Maar uh, ik bewaar het uh, voor 11 maanden. Dan zijn de Olympische Spelen hier. Dus ik, uh, en dan zien we je hopelijk terug uh, op het ijs. Astelijk. 1.09.14, dat is de winnende tijd. Voor het eerst een, Kazachstaan, een Kazachstaanse winnaar op de week afstanden. Denis Kuzin is zijn naam. Over die verrassende uitslag gaan we zo doorpraten met Jochem Uithagen en Frits Barend. Maar eerst het uitgestelde NOS-journaal door Ad Radio 1: Het NOS-journaal. Het parlement van Cyprus heeft de zitting over het alternatieve reddingsplan tot vanmiddag uitgesteld, melden Cypriotische tv-stations. Een tijdstip wordt niet genoemd. Het was eerst de bedoeling dat de zitting al om 9 uur vanochtend zou beginnen. Mogelijk vraagt het vooroverleg tussen partijleiders meer tijd dan was voorzien. In Burma zijn bij sectarisch geweld tussen boeddhisten en moslims doden gevallen. Volgens de regering zijn het er vijf. Andere bronnen spreken over zeker twintig doden. De rellen in de stad Meiktila die begonnen twee dagen geleden... na een uit de hand gelopen ruzie tussen een boeddhistisch stel... en islamitische goudhandelaren. De politie heeft in het onderzoek naar de liquidatie van twee mannen... in de Amsterdamse staatsliedenbuurt een tweede verdachte aangehouden. Dat is een Amsterdammer van 32. Die wordt vandaag voorgeleid bij de schietpartij. Eind december kwamen twee mannen van 21 en 28 om het leven. En uit het museum van Bommel van Dam in Venlo... zijn vanochtend vier kunstwerken gestolen. Het zijn drie werken van Jan Schoonhoven en één van Thomas Reilich. De politie bekijkt de beelden van bewakingscamera's, maar het is nog niet bekend of de dieven daarop herkenbaar zijn. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live en NOS langs de lijn. Jeroen Stomphorst en Jan Mom. Welkom terug, heer Vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... bij deze speciale schaatsuitzending. Er hangt een groot scherm. Als u langskomt, dan kunt u de wedstrijden in Sochi. De WK-afstanden hier ook met ons volgen. En aan tafel doen dat ook Jochem Uitenhagen en Frits Barend. Ja, eerst maar even de eerste reacties op de opmerkelijke uitslag op, op de duizend meter. Uh, Jochem, ken jij Kuzin? Ja, van naam, absoluut. Um, maar dat hij hier zou winnen, had ik niet verwacht. Nee, ik had gezegd als nou, Janine Davis gaat winnen. Maar die wordt zelfs maar derde. Dus ik vind het echt een hele opvallende winnaar. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat, ondanks dat de Nederlandse Nijs met een vierde plek het eigenlijk hartstikke ja, best wel aardig doet... vind ik het wel mooi dat we gewoon zo'n ja. gevarieerd podium hebben. Het is wel een grote onbekende. Vertel eens wat meer dan over die Cousin. Nee, ik kan er niet voor de rest nee? meer over vertellen. Ik zie de namen voorbij komen, maar meestal wat meer... Hoe, uh, kan, dat? Dat op Hoe kan dat? Hoe kan dat? Yo, hoe kan het dat je iemand het hele jaar niet ziet en dat hij dan wint? Ik bedoel, we hebben in de we gaan bij de wielrennerij rijden denken we meteen aan doping. En bij Schaatsen mag dat niet. Nou, ik... Wat, wat het, Hoe gaat voor, het? Nou, kijk, schaatsen, het is een hele lastige sport. Het is technisch, je moet het echt je moet mooi bewegen om, ja. om hard te kunnen rijden. En je moet ontzettend fris zijn. En wat mij uh, net door me heen ging toen ik naar de beelden zat te kijken... van joh, de, de gretigheid die je bij uh, de buitenlanders ziet... die mis ik bijvoorbeeld bij een aantal Nederlanders. Ondanks dat ze natuurlijk heel hard roepen dat ze heel graag willen. Maar de seizoenen zijn lang, omdat de, wat er van ons wordt verwacht als rijders, laat ik het zo maar even zeggen, als Nederlander... dat is natuurlijk wel even wat anders dan wat je, als je in het buitenland rijdt. Zo'n Dennis Cousin, die kan gewoon lekker... En die kiest uit ja, waar hij wil presteren. Hij hoeft zich niet te kwalificeren. Nee. Kan het Vergeen, maar jij zei je, je een vraag tegen ze erbij. Nou ja, ik vraag me af. Dat heb ik geleerd nu zo langzamerhand wel. Ik bedoel, je bent natuurlijk wantrouwig geworden als uh -huh. journalist. door alle onthullingen in de, in de wielrennerij. En al die wielrenners zeggen allemaal terecht. Ja, wij worden 80.000 keer per jaar gecontroleerd. en andere sporters veel minder. En ik heb ook dat gehoord: een sport die het hele jaar niet ziet in de wielrennerij en plots even één, twee koers is heel goed en dan hoor je hem weer niet en dan ja. moet je je twijfels hebben tegenwoordig. Ik bedoel je zou als journalist eh, niks voorstellen als je je twijfels er niet hebt. De schuldig. Ik vind het in dit geval complete onzin omdat je kijkt dat de verschillen zo minimaal zijn. Je praat hier over verschillen van. Ik moet even spieken op mijn lijstje om. Dus hij rijdt 109,15. Ja, maar je ik bedoel wat je deze praat over honderd centimeter van een seconde. Nee, maar goed dat is in het schaatsen kan het zo zijn. Het ene jaar rijdt iemand bikkeltje hard en het andere jaar is hij niet vooruit te branden nog sterk. Ik heb zelf Ervaringen, dat je binnen twee weken 12 seconden harder rijdt op een 5 kilometer. Puur omdat het gewoon net lekker voelt. Je bent net wat frisser, de timing klopt. Dus ik vind in dit geval absoluut niet iets waar ik ja. aan dat soort raar Hoe streng is de dopencontrole hier bij, de, bij deze wedstrijd? Uh, groot, want je wordt gewoon continu. Nee, maar dat is ook gebleken helaas. En nogmaals, ik, wil, ik bedoel, moet ook oppassen als ik hier niet te veel op aan, in nadruk op ga leggen. Maar dopencontroles is tegen dus niets. Nou, te, ik vind, stel ik vind niks het meer voor. In dit geval een beetje raar om dat, om dat zo uh, neer te leggen. Als je gaat kijken wat de wielrenners roepen van de laatste tijd, dat ze nauwelijks ouder voor competition worden gecontroleerd. Dat ik weet dat er bij het Anders is. Ik weet dat uh, de Nederlanders heel veel gecontroleerd worden. Nou, Claudia ook. Perstein, uh, de Nederlandse wielrenners, hebben van de week gezegd dat sommige de laatste zes maanden niet meer oh, gecontroleerd zijn. Dus uh, hmm. even de website nalezen. En dan denk ik bij het schaatsen, uh, ja, die wordt continu gecontroleerd. Okay. En Claudia ook, Perstein. Ook, ook die, uh, heel erg heel maar, veel zelfs. Ook die, ja, maar die is natuurlijk een paar keer maar ook die jongen uit Kazachstan. O, ook de buitenlandse ja. rijders. Omdat daar in het verleden ook wel eens gebleken dat daar wel eens een keer uh, ja. iemand uh, de verkeerde middelen heeft gebruikt. Dus daar zijn ze echt wel scherp Ik wil parkeren. toch even naar de uitslag toe. Uh, Jochem, ja. uh, Geen Gisteren, nou mijn dame, even een overall beeld. Gisteren wint een, een relatief onbekende rus, Yuskov. Vandaag een uh, nog veel onbekenderende uh, Kazach Kuzin. Is dat goed voor het schaatsen? Ja, ik vind het wel. Absoluut. Kijk, uh, gisteren de winnaar van de 500 meter, Juskov, hebben, heeft al een World Cup gewonnen. Ja. Uh, dus dat maar het is grote publiek. Nee, het grote publiek niet. De schaatsliefhebbers wel. Ik vind het voor het schaatsen mooi. Omdat we natuurlijk heel bang zijn dat het een Nederlandse aangelegenheid gaat worden. Uh -huh. uh, we zien op de 500 meter uh, van gisteren... dat de Nederlanders toch wat meer moeite hebben. De 1000 meter, de laatste keer geloof ik, in Herenveen hadden we bijna een Nederlands podium. Misschien volgens ja. mij helemaal een Nederlands podium. Nu zijn we er net weer niet bij. Ja, ik, uiteindelijk, dit is natuurlijk. We willen mooie wedstrijden zien. En je moet er gewoon heel scherp zijn om te kunnen winnen. En ik vind dat. Voor de uitstraling vind ik het heel goed. Ik hoor mensen ook wel roepen van... ja, makkelijk dat uh, die Nederlander weer goud heeft gevonden. Maar ja, er is ook geen tegenstand. Uh, kijk naar de uitslagen en bewijs ja. dat het wel wat anders is. Zeker de korte afstanden. En die ja. was wel een enorm talent ook. Hè. Die heeft uh, marihuana gerookt, Maar die was een enorm ja. talent ook. Hij is net vader geworden. Het ja, nee, goed, die, dat die, die, kan, die kan gewoon goed doorgaan. schaatsen. En als je dan de regels hoort in Rusland... dat ze hem uiteindelijk vier jaar buiten uh, geschorst hebben. En dat hij ja. uiteindelijk na verandering van de president van de schaatsbond... Uh, uh, zijn schorsing hebben opgegeven. En twee jaar denkt, ja, waar gaat het over uh, Moet je afvragen maar, of het en nog, nog even Tuiten die val. Ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik ben hier verbaasd over. Ik, heb het, ik, ik zou het nog een keer goed moeten kijken. Uh, het werd al heel mooi in het commentaar door Heijn gezet. Als een linker schaats die wegloopt. Denk ja, hoe vaak heb je dit geoefend? Ik vind dat het niet op dit moment mag gebeuren. Ik zou moeten kijken of er een, een blokje, of dat hij een blokje heeft getikt. Maar ik vind het, uh, ja, Mark Tuiten is dus Olympisch kampioen. Hij heeft jarenlange ervaring. Ergens is hij misschien te, te enthousiast. Ik vind dat het en ook, ook die discussie van ja, een valse start B dan minder scherp komt. het is je vak. Op internet noemen ze Mark Tuiten nu. Ja. Ja, ja. ja, dat is leuk gevonden. En in hoeverre speelt mee dat die Nederlanders het hele jaar door moeten presteren? Allerlei kwalificaties hebben aan al die wereldbekerwetstijnen meedoen. En deze Jooskov en die jongen die net die duizend meter won. Ja, die kan schaatsen wanneer hij die wil. Nou, dat speelt absoluut wel mee. Maar dat heeft met name denk ik toch te maken ook met, met de mentale belasting. Van hoe bereid je je voor op de wedstrijden? Ik roep eigenlijk al sinds ik ben gestopt... Nee, ik moet eerlijk zeggen, sinds ik ben gestopt, een aantal jaar daarna, dat ik denk van er wordt gewoon niet altijd even slim getraind door, door, door de rijders. Dat wil ik niet zeggen dat de programma's niet goed zijn, maar ik denk dat er heel veel schaatsers zichzelf te zwaar belasten, ook in hun hoofd. Waardoor maar ze altijd maar thuis, meer en meer. Maar Het is gewoon een broedseizoen en zit gewoon niet lekker zoveel op veld dit jaar, toch? Nee, je, je hebt gezien dat in het begin uh, reed hij wat minder. Toen kwalificeerde hij zich voor de WK. Toen viel hij. Nou, dat is natuurlijk dat is niet, is niet lekker voor jezelf, vertrouwen. Dan kan je zeggen van dan heeft hij ook minder wedstrijden gereden. Maar het is uiteindelijk, je moet er zo scherp op in je hoofd zijn. En ik denk dat het heel Snel de kansen, zeker als je minder voorseizoen hebt, dat je te snel te hard gaat trainen, waardoor je gewoon op het moment, als het erop aankomt, gewoon net niet fris genoeg. Over bent. die belasting. Hoe graag wel. je ook wil. En misschien ook wel over het te veel aan wedstrijden. Zodat ik meer is ja. muziek. Steven. People heading home But on the other side of town Life is just begun Strangers in the night Looking for some fun And when the night is Closing in We go out and Find our sins And while the kids are Sound asleep We go out to see of the night I'm trying to lure you in a fish's ice falling under your skin a cold chip running down your War Side of the City zang uh, Lara Mol. En zij verzorgde de muziek tijdens deze vrijdagmiddag live hier vanuit De Kroon. De Nederlanders nog, Jeroen? Ja, de meter uh, Opnieuw geen Nederlandse medaille. Gisteren ook al geen Nederlandse medaille. Bij de mannen dan, hè? Koezin, onbekende, wint in uh, 1.09.15. Meteen natuurlijk ook een baarrecord. Hebben we misschien volgend jaar wat aan weer. Uh, nog even, mannen, Fris Barend en uh, Jochem Uithagen. De Nederlanders, laten we maar even boven nog beginnen. Beste Nederlander, Kjeld naar huis, op een vreselijke plaats. Ja, vierde plaatsen nooit leuk. leuke. Nee, dat is het sprint. Het zit zo dicht op elkaar. En uh, <swee> ik denk uiteindelijk, ik moet even kijken zijn een ronde tijden. Ja, de eerste ronde van 25. Hè. Zelfs de rondje van het hele veld, dus daar ligt het niet aan. Waar ligt het dan wel aan? De laatste ronde. En wel ligt toch een klein beetje de opening. Je ziet dat die echte sprinters net even wat sneller zijn. Aan de andere kant de winnaar die opende zelfs nog ietsje langzamer. Um, het is net even een klein beetje frisheid die hij aan het einde mis. En maar er gingen meer, uh, meer schaats dan ja, de Bietenburg op. Hè, ja, op het einde. En dat is toch weer, we hadden het net voor, de, voor het nieuwe stukje erover van... Ja, hoe fris ben je dan nog? Ja, dan zou ik zeggen dan ben je net niet helemaal fris genoeg. En uh, dat is zonde, want de laatste World Cup was hij derde, dan rijdt hij gewoon net wel op het podium. En, je ziet dat de verschillen zijn minimaal. En om nog terug te komen op de discussie die we net hadden... dat een koezin uh, zo in één keer vooraan rijdt... om een idee te geven, hij werd, uh, in de laatste World Cup 0,43 seconden... eindigde die achter Steven Groothuis was hij zesde mee op de World Cup. Okay. En nu is Stefan Groothuis wordt volgens mij eh, achtste op 0,69 achter de winnaar Juskin. Dus over discussies, verdachtmaking en dingen. Ja, dat is een nou seconde ja. verschil opgeteld. 0,4, Ja, maar je ziet dat ook de Nederlanders gewoon e Maar op die afstanden rijden. zijn dat grote verschillen. Ja, dus Want het dus dat gaat de, om honderdsten bij deze afstanden. Ja, maar dat zie je dus ook dat de Stefan Groothuis gewoon veel langzamer ja, ja, dus maar, ziet, het is. Ja, maar Fris klaagde al hè, toen uh, Groothuis startte. Slechte start. Nou ja, ik ben ja. geen kenner, maar ik zag al na 20, 30 meter... was dat volgens mij een slechte start. De die start was niet lekker, of had ik dat mis? Nou, wat je ziet bij Stefan is dat met name de eerste 30 meter... is gewoon moeilijk. Hij is wat groot eh, om die kracht achterom het ja, ja. ijs te gooien. Eh, opent daarmee absoluut niet als een van de langzamen. Want ook een Yuskin opent gewoon nog 1500ste langzamer. Dus het, het zegt niet altijd alles. Alleen het gaat om het eind van hoe kan je die maar, snelheid omzetten... in de eerste volle ronde. Ja. En dat was bij Stefan. Maar wat is dat dan? Moeder. Je hebt het steeds over die frisheid, die frisheid. Dat, ik neem aan dat je ook refereert aan je eigen carrière. dat, ja. je dat absoluut. Wat is dat dan die frisheid? Uh, frisheid is dat je merkt dat je het geen moeite komt om het maximaal uit je lichaam te halen. Dat het gewoon fris is. Dat je, gewoon, uh, dat je spieren uitgerust zijn om volledig het, ja, het vermogen in het ijs te brengen. Maar dus iedereen wist niet echt. Iedereen heeft het absoluut op het ja. ogenblik. En die denkt als de bel gaat, joepie, we gaan nog eens een keer ja. aanzetten. En dan, dan maken we een snelle ronde. En als je dat... is dat ineens een item? item? Nee. Nou, het is wel een item geweest natuurlijk. Maar, maar is, het zegt, is dit, dat dit, vooral dit... mentaal? Het is, mentaal ja, het, is, het is mentaal gecombineerd door het fysiologische aspect. Want uiteindelijk zijn wij als schaatsers heel snel... dat we denken van, ja, ik, ik moet harder trainen, want het gaat niet zo lekker. Nou, vaak, als je die gedachte krijgt, stop maar met harde ja. trainen, want dan moet je rust gaan nemen. En dat is een hele lastige afweging. Vaak van je... een coach natuurlijk. Absoluut. Alleen het is zo moeilijk. Je kan niet als in een auto gewoon een kabel erin steken om uit te lezen hoe je er helemaal voor staat. Er zijn wel steeds meer objectieve me methoden zijn er beschikbaar. Maar het is en blijft lastig. Zeker als je zegt: Joh, weet je wat, ik laat even een training lopen. En je ziet je bloedgenoten wel wat ijs. Ja. Maar denk jij dat hij dat daar het heeft dan bijvoorbeeld? Nee, ik, ik kan het bij tijd het niet, niet, niet helemaal overoordelen. Ik denk dat hij het zo graag wilde dat hij gewoon zichzelf voorbij holt. Ja, letterlijk overconcentratie ook misschien. Ja, ja, ik vind overconcentratie. Die wilde het genebedeelt. Graag, ja, graag ja, maar dat, dat vind ik, ik vind het woord overconcentratie altijd heel slecht. Omdat je eigenlijk zegt: van, je moet een goede focus hebben in de dingen die je doet. En, als je, niet, als je overgeconcentreerd bent, ben je dus niet gefocust. Dus doe je het niet goed. Dus dat bestaat in mijn idee niet. En toch even, te, te veel aan wet, het viel eventjes voor net het nieuws. Het teveel aan wedstrijden, is dat een factor? Ja, dat kan absoluut een factor zijn. Zeker gecombineerd met trainingsarbeid die je doet. En het mentaal voorbereiden. Ik weet ook zeker de eerste jaren dat ik internationaal ging rijden. Van joh, hoe bereid je je elk weekend weer voor uh, dat je aan die start zat. en je ergetig er te tegenaan. En nu gaat het erom ontspannen. En op een gegeven moment, aan het eind van het zoen, was het mij op een gegeven moment van... Pff, ja, we gaan weer waar, dus... Maar dit toernooi is natuurlijk ja. wel geëvalueerd... Aan het begin van een carrière. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Dit, dit toernooi is natuurlijk steeds, wordt wel steeds belangrijker. Dus, wordt, ja. dus dit is niet meer een toernooi van... Nou, we zijn, we zijn erbij. bijna. Nee, Absoluut niet. En je ziet dat met name de, in de buitenlanden... worden de, de financieringen voor de topsportprogramma's... gebaseerd op, in dit geval bij het schaatsen... op de weken afstanden. Wat natuurlijk één eh, op één loopt met de Olympische afstanden. En daar maken ze gelden voor vrij. In Nederland vinden wij het oranje natuurlijk ook nog heel mooi. blijft natuurlijk ook voor heel veel Nederlands... hoe het ook went of verkeerd een pre-Olympisch jaar toch in hun achterhoofd zit toch steeds, ja. volgend jaar moet het gebeuren. Maar bij ons ik... telt toch iedere titel in, uh, in het schaatsen? Nou, ja, het schaatsen is toch pre is de Olympische Spelen is wel het target, waar, Jochem? Ja, uiteindelijk wel. Alleen vergeet niet, die jongens willen dolgraag weer. Ja, er weer staat weer. zoveel op het spel. En ook, um, zeker met het oog op kwalificaties... volgend jaar gaan we wel gewoon met een schone ja. lijn beginnen. Het is zo lekker als je even goed je seizoen afsluit. Ja. En dat je je neus laat zien. Bovendien, het gaat om prijzen. Het gaat om, uh, om bonussen, even ja. misschien flauw gezegd. Dus de nee, jongens willen echt wel rijden. Ja, wanneer moet ik, je niet, nou, ik moet het volgende jaar nou nou scherp zijn. Wanneer moet je nou weer plaatsen volgend jaar? Hoeveel, hoeveel plaatsen ik mogelijk er zijn? Gaan we dan weer niet in Nederlands kapot, kapot laten schaatsen? Nee, zoals het er nu uitziet... Uh, er zijn al voorbesprekingen over. Over je selectiecriteria zal eind december zal een kwalificatie nooit plaatsvinden. Oh, tussen kerstnachten, ja. En de beste vraag is, dus moet je top zijn? Dan, dan moet je top zijn en dan ga je naar de spelen toe. En uh, geen ingewikkelde voorselecties, et cetera. Jij zegt lekker je seizoen afsluiten, maar het uit te sluiten is dus dramatisch zijn seizoen af. Ja, want uh, uiteindelijk jaalt de finish niet. Dus je weet ook niet hoe goed je bent geweest. En dat is best wel frustrerend. Stefan Groot is die weet een beetje, ja, ik word hier achtste. Um, en die kan het een beetje beoordelen van goed, slecht, wat moet. Mark weet het niet. Misschien was hij heel goed. Hij zei gisteren naar de 500 meter... waar die zevende werd verder duizend meter gaat hem worden. Ja. Ah, dat is, dat is want frustrerend. Je moet in spreken blijkt dat nu achteraf, of niet? Ja. Wat zeg je? Dat is een beetje moet in spreken. Nou nee, ik geloof dat wel. Um, als je ook gaat kijken, want dat is natuurlijk wat ik heb gedaan... ook op zo'n 500 meter. Mark had er gewoon op een doorkomst op 1100 meter... zat hij er best goed bij. Dus ja? de snelheid en de ja. inhoud is er wel. Alleen je moet wel de streep zien te halen. En als je de eerste bocht niet doorkomt, heb je een probleem. Ja, maar ik zei ook gisteren, want de duizend meter kom ik waarschijnlijk beter tot mijn recht. Exact, ja. exact. Dat vind ik sneu dat hij dat niet meemaakt. Want het allermooiste als schaatser is, als je fit en fris bent, om te knallen, dat je echt wil laten zien aan, aan jezelf en aan de buiten hoe dat, hard je kan rijden. Dat is met alles in het leven. Dat geloof ik. Nou ja, die Olympische Spelen, Frits, die worden steeds belangrijker. Maar dit is dan wel nog ook weer de plek waar het ook volgend jaar moet gebeuren. Ik bedoel, speelt dat nog niet een extra rol? Nou, van... Toen ik die val zou gebeuren bij tijd, dat ik, ja, je gaat volgend jaar als je er staat... je gaat er toch even aan terugdenken. Ah, ja. uh, Daar moet je op een gegeven moment een streep doorheen zetten en dat kan. Maar dat is echt even een mentaal proces om dat, om dat uh, te verwerken. Dus hij zal zeker de komende dagen een aantal keer nog even snel, uh, snelle rondes te rijden... om dat gevoel kwijt te raken. En kun je iets zien, het ijs, het is niet snel. Het zou een hele snelle baan zijn, dat is het dus niet... Nou, maar goed, ik ben heel benieuwd. Uh, op het moment dat de hal helemaal vol zit... krijg je natuurlijk een andere luchtstroming. Ja, uh, ze, ze gaan ongetwijfeld nog meer met het ijs uh, spelen. Ze kunnen de, de hal waarschijnlijk nog meer invloeden. Daarom dan is het ook een hal, evenement. Ja, we gaan weer even naar de hal. Want uh, we, we komen ongetwijfeld nog terug op deze 1000 meter... middels uh, wat interviews. Maar uh, de volgende afstand uh, wacht alweer op ons. De 1500 meter voor vrouwen daarbij. Uh, uh, toch wel weer een uh, kans op Nederlandse medailles, toch, Sebas? Zeker weten. En uh, wie weet wel goud, tenminste, daar gaat iedereen Wüst wel zelf van uit. Dat ze uh, de topfavoriete is voor de gouden medaille. Uh, uh, Irene Wust die in een supervorm verkeert, eigenlijk sinds we uh, 2013 begonnen zijn. Ze werd Europees kampioen allround. Ze werd voor de vierde keer in haar carrière wereldkampioen allround. Gisteren met overmacht ook de drie kilometer gewonnen. En alle 1500 meters die ze reed in dit kalenderjaar in 2013 dus, wist ze ook te winnen. Of het nou was bij het EK Allround, of bij dat wereldkampioenschap Allround, of de drie World Cups die ze reed in Insel, Erfurt en Erveen. Ze won ze allemaal. Dus Wust is de topfavoriete. Rijdt in de voorlaatste ...tegen Christine Nesbit En heeft wel een moeilijke loting, want Wust start in de binnenbaan. Dus dat betekent dat ze de laatste buitenbocht heeft. En Christine Nesbit die haar titel hier gaat verdedigen... ...heeft dus de laatste binnenbocht. Dat is de koninginnenrit. En de andere twee Nederlandse vrouwen gaan we zien in de slotrit. En dat, is de, dat zijn dus Diana Valkenburg en Lotte van Beek. Negen ritten, 18 vrouwen op de 1500 meter bij de vrouwen. En dat moet dan maar de eerste medaille van deze tweede dag van de weken ...afstand in Sochi gaan opleveren. Het wordt een, een razends... Een spannende race, zometeen op de 1500 meter gaan we naar luisteren. Ja, we gaan hem ook een uur. weer natuurlijk nabespreken met Frits Barend, Jochem Uithagen, Satire, zo direct ook. Live muziek, eh, allemaal vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Maar eerst gaan wij er nu weer even uit voor het NOS Journaal, waar u naar kunt luisteren. Gelezen, als ik het goed heb, zo direct door, door Al Negels. Tot zo. opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune. Met schaatser Ben van der Burg over de passie voor het schaatsen. Met schaatsen is mooi, je zet af en je gaat er zelf hard flitsen bij het WK-afstanden. En de tijd is indrukwekkend. Kijkers, kijkers, kijkers. Maar natuurlijk ook gewoon kassie kijken. En als u zelf een klacht heeft over radio, tv of krant, dan kunt u inspreken op Govert's antwoordapparaat via 035-677-6001.